9 uur, het LOS Journaal, door Megens. De EK-finale tussen Spanje en Italië is gisteren in Nederland... door bijna 5,2 miljoen mensen op tv bekeken. Een op de drie Nederlanders van zes jaar en ouder... zag Spanje met 4-0 winnen van Italië. Na de uitreiking van de beker keken nog bijna 3,9 miljoen mensen. In Volendam konden 7000 huishoudens de wedstrijd niet zien. Daar viel vlak voor het begin van de wedstrijd de stroom uit. Stroomstoring was volgens netbeheerder Liander in de rust verholpen. Op drie stukken snelweg mag vanaf vandaag weer 100 km per uur worden gereden in plaats van 80. Het gaat om de A13 bij Overschie, de A12 bij Voorburg en de A10 West bij Amsterdam.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 Somalische militairen hebben vier buitenlandse hulpverleners bevrijd... die vorige week in Kenia waren ontvoerd. Het zijn een Noor, een Canadees, een Pakistan en een Filipijn... die werken voor de Noorse Vluchtelingenraad. Ze zijn gezond en ongedeerd, zegt een legerwoordvoerder. De vier reden vrijdag in de buurt van een vluchtelingenkamp... aan de grens met Somalië... toen ze werden tegengehouden en meegenomen door gewapende mannen. De hulpverleners werden naar Somalië gebracht... waar ze vannacht door het leger werden bevrijd. Astronaut André Kuipers noemt zijn landing van gisteren in Kazachstan niet comfortabel. Hij zei in een interview dat hij misselijk en duizelig wordt als hij te veel beweegt. En hij twitterde, alles wat ik loslaat valt stuk. Dat is raar. Verder moet hij opnieuw leren lopen. André Kuipers is nu onderweg naar de Amerikaanse stad Houston, waar zijn gezin is. Het weernocht is droog, met vanochtend overwegend zon. Vanmiddag meer wolkenvelden, ongeveer 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment 21 files. Het verkeer heeft vooral vertraging in het midden van het land en rond Eindhoven. Dit zijn de opvallende files. Ring A10 Noord, tussen, uh, dat is Amsterdam, uh, richting Volendam, sorry. noord, uh, zanenwerf en de afrit Volendam. Daartussen staat 3 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Dan door de werkzaamheden op de A50 Eindhoven richting Arnhem... tussen Os-Oost en het knooppunt Ewek, 15 kilometer. En op diezelfde A50 Arnhem richting Os tussen heter en het knooppunt Ewek, 5 kilometer. En door die werkzaamheden loopt het ook vast op de A59... Zonzeel richting Os tussen Os en het knooppunt Paalgraven, 4 kilometer. Dan een aantal afsluitingen. De N33 Veendam richting Eemshaven. Tussen Veendam en Meden in beide richtingen is daar de weg dicht... door een gekantelde vrachtwagen. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om 12 uur vrij is...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 Hun kans op een betere toekomst is niet heel. Kinderarbeid, dat pikken we niet. Kijk op unicef.nl wat jij kan doen. De meesten van ons blijken te gehoorzamen aan opdrachten van een meerdere... zelfs als die immoreel zijn. Hoe beïnvloedbaar zijn we tegenwoordig? 67 jaar na de oorlog. In deel 3 van Levi en de laatste nazi's, ons geweten. Vanavond, half tien, Avro, Nederland 2. NOS Radio In Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Er mag op verschillende wegen bij steden vandaag weer honderd worden gereden. Maar in Rotterdam hebben ze ontdekt dat bij tachtig kilometer de gezondheidsnormen al ver werden overschreden. Hoort er zo meer over? Eerst naar een bank in problemen. Dan hebben we het over de Britse bank Barclays. Want de president-commissaris van die bank, Marcus Aegius, stapt op. Aanleiding is een schandaal rond de rentetarieven... waarin Barclays verwikkeld is. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, wat ging er mis met die tarieven? Ja, alles draait om wat ze hier LIBOR noemen. Het London Interbank Offered Rate. Nou, dat is een rentestand die banken onderling bepalen... Voor geld dat ze aan elkaar leden. Nou, dat, LIBOR is een van de belangrijkste rentestanden in de wereld. Bijna alle Britse hypotheken zijn bijvoorbeeld aan LiBor verbonden. Dus de meeste mensen hebben hier een variabele hypotheek. Dus als LiBOR omhoog gaat, moeten huizenbezitters ook meer voor een hypotheek betalen. En eigenlijk geldt het niet alleen voor hypotheek, maar wereldwijd zijn er voor 450 miljoen uh, mil, miljard moet ik zeggen, euro uh, uh, uh, leningen en andere financiële producten gekocht. Koppeld aan deze rentestand. Nou, die cruciale rentestand heeft Barclays proberen te manipuleren. Daarvoor kregen ze vorige week al een boete van 360 miljoen euro opgelegd. En nu is dus ook de presidentcommissaris opgestapt. Ja, want wordt hij daar dan voor verantwoordelijk gehouden? Uh, als een van de, uh, het, de... De druk was gigantisch groot op Barclays om iets te doen. Er is met veel woede op dit schandaal gereageerd, zoals je kan voorstellen. Uh, premier Cameron ging nog net niet zo ver om ook het hoofd te eisen van de top van Barclays. Maar hij gaf wel in hele duidelijke woorden aan... dat de leidinggevende bij de bank hun verantwoordelijkheid moesten nemen. Nou, die eis is voor, uh, voor het grootste deel ook gehaald, herhaald door de hele politiek. En uh, ja, met als gevolg dat, uh, dat de president commissaris is opgestapt. En volgen er dan nog meer? Ja, want niet alleen uh, de presidentcommissaris staat onder druk... maar ook de bestuursvoorzitter uh, Bob Diamond. Uh, daarvoor is de roep groot dat ook hij moet opstappen. Hij heeft in ieder geval... Als een bonus opgezegd. Maar veel mensen vinden dat niet genoeg. Die willen ook zijn hoofd. De oppositie eist dat er ook nu een onafhankelijk onderzoek komt. A la de Leveson Commissie. Die onderzoek doet naar het afluisterschandaal. Er wordt gekeken of er ook een strafrechtelijk onderzoek moet komen. En ja, dit verhaal is nog lang niet bij. Want Barclays was waarschijnlijk niet de enige bank... die die rentestrand probeerde te manipuleren. Mogelijk zijn er 20 Brit Britse banken bij betrokken. Arjan van der Horst in Londen over het opstappen van de president-commissaris van Barclays. Dan naar die gezondheidsnormen. Ik noem dat al even. Langs de A13 in Rotterdam al want daar gaat het om. Die worden nu al overschreden. Dat blijkt uit onderzoek dat GroenLinks Rotterdam heeft laten uitvoeren. Sinds vannacht mag er op de A13 weer 100 worden gereden in plaats van 80. Arno Bonte, fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer heeft u die metingen laten uitvoeren? Uh, die hebben we in de afgelopen maand uh, hebben we die uitgevoerd. Uh, op vier plekken langs de A13 hebben we meetinstrumenten uh, geplaatst... om te kijken wat, wat de luchtkwaliteit op dit moment is. Uh, vooral ook om een vergelijking te maken met uh, ja, de situatie vanaf, uh, vanaf nu... als de snelheid omhoog is. En wat heeft u gevonden? Want het gaat dus om uh, auto's die op dit moment 80 km per uur moesten rijden... Ja, Daar, dat heeft u gemeten. Maand, ja. Ja. Dat hebben we gemeten. Dus we hebben uh, de luchtkwaliteit van de afgelopen maand uh, gemeten. En eigenlijk als een soort nulmeting hè, om een vergelijking te maken met uh, de situatie mm -hmm. straks. Maar uh, wat blijkt, uh, zelfs op dit moment, uh, in de afgelopen maand, terwijl er met 80 gereden mocht worden, uh, worden de luchtkwaliteitsnormen uh, ruimschoots overschreden. Okay. Uh, de Europese norm voor, uh, voor stikstofdioxide is. Uh, 40 microgram per kubieke meter, zo heet dat. En wij hebben gemiddeld 59 uh, gemeten. En uh, op één plek bleek zelfs uh, dat er uh, 94 microgram uh, per kubieke meter uh, stikstofdioxide in de lucht zat. Ja, dan zegt me dat niet zo heel veel. Betekent dat meteen dat, dat het heel erg ongezond is voor de mensen in Overschien? Nou, dat betekent zeker als je daar langdurig aan blootgesteld wordt... Uh, dat je enorme gezondheidsrisico's uh, loopt. He, uh, grote kans op astma, vooral uh, voor kinderen... Uh, uh, grotere kans op, uh, op hart- en vaatziekten. Uh, dus dat is gewoon heel slecht uh, voor mensen. Uh, dat is ook de reden waarom tien jaar geleden besloten is om die 80 kilometer zone in te voeren in, uh, in Overschie. Uh, en het is onbegrijpelijk dat de minister nu besluit om de snelheid toch weer te verhogen. Oh. Maar even over die normen nog meneer Bonte, want komt het door de auto's? Kan zijn dat er ook nog industrie in de buurt is natuurlijk. Nou, die zit uh, bij Overschie uh, niet in de buurt. Ja, uh, heel Rotterdam heeft natuurlijk ook ja. uh, last van een achtergrondconcentratie van, uh, ook ja. van de industrie. Uh, maar het gaat hier echt, uh, he, want de achtergrondconcentratie is, uh, is lager. Het gaat hier echt om uh, de situatie in de buurt van de snelweg. En uh, ja, daar is uh, de lucht uh, veel uh, viezer dan op uh, andere plekken in Rotterdam. Maar goed, hoe kan het dan? Want minister Schuls heeft gezegd dat er uitgebreid onderzoek is gedaan... en dat de luchtverontreiniging binnen de grenzen blijft. Ja, dat is inderdaad, daar snap ik ook helemaal niks van. Uh, ja, in zekere zin begrijp ik het wel, want de minister heeft geweigerd om echt metingen uit te voeren. Uh, daar heeft de Rotterdamse gemeenteraad ook al eerder op aangedrongen. Die zei van ja, je moet wel eerst meten wat, wat de gezondheidssituatie nu is. Daadwerkelijk aan de weg, bedoelt u? Uh, daadwerkelijk bij de weg. Want wat de minister gedaan heeft, die heeft uh, computermodellen gebruikt. Rijkswaterstaat die heeft allemaal hele ingewikkelde computermodellen. En op basis daarvan, hè, dan wordt er berekend, zoveel auto's komen er voorbij met zo'n snelheid, dan is de luchtkwaliteit ongeveer dat. Uh, nou, uh, op basis van die computermodellen bleek dat de lucht uh, schoner is geworden in de afgelopen jaren en dat uh, de luchtkwaliteit onder de normen zat, uh, zoals die in Europa zijn afgesproken. Maar uh, de werkelijkheid is dus heel anders. De lucht is veel viezer dan uit de modellen van Rijkswaterstaat uh, blijkt. Dus ik vind ook dat de minister haar besluit om die snelheid te, te volgen terug moet rijden. Ja, maar bent u dan niet te voorbarig meneer Bonte? Want u weet nog niet zeker of nu de luchtkwaliteit verslechtert... omdat ze weer 20 kilometer harder gaan uh, rijden. Dat moet u dus nog meten. Ja, dat is, dat is helemaal waar. Uh, maar toen tien jaar geleden die uh, snelheidsverlaging werd ingevoerd, hè, die 80 kilometer zone, uh, toen heeft TNO-metingen gedaan en daaruit bleek dat uh, de lucht met 30% schoner werd. Dus dat er 30% minder stikstofdioxide in de lucht uh, zat. Uh, dus ik verwacht, eerlijk gezegd, nu die snelheid weer omhoog gaat, uh, dat, er, uh, dat er ook weer een forse verslechtering uh, aan zit te komen. Dus ik zou eigenlijk dat risico niet uh, willen nemen. Uh, nou verwacht ik van deze minister helaas niet zo heel veel, want die heeft nooit zoveel gelegen laten liggen aan de gezondheid van, van bewoners. Uh, dus wij blijven meten. We gaan vandaag weer een nieuwe meetapparatuur installeren. Uh, zodat we ook het verschil uh, kunnen laten zien over een maand. Uh, dus we kunnen we juli vergelijken met uh, juni. En ik vrees dat uh, dan uh, de luchtvervuiling nog veel hoger zal zijn. Dan horen we nog van u meneer Bonten. Oké, okay. hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. We gaan van Rotterdam naar Amsterdam. Matthijs van der Wiel is de hele ochtend bij de A10, waar ook weer honderd mag worden gereden. Aan het westen van Amsterdam is dat. Matthijs, worden daar in de wijk ook onderzoeken gedaan, zoals deze. Om de luchtvervuiling daadwerkelijk te meten langs de weg. Ik okay, heb dat zo vragen aan de directeur van de school waar ik ben, de zevende Montessori School. En die ligt. Onderaan het talut. echt pal aan de snelweg, de ringweg A10. Dat stukje waar dus ook harder wordt gereden op dit moment. En de klas van juf Marga, die is op de eerste verdieping. Dus precies op asfalthoogte. En het raam staat open. Hoort u nou verschil, Marga, die juf? Met, met vorige week, met anders? Uh, nee, we horen het nu nog niet. Omdat het, uh, ja, we zijn net begonnen en de kinderen maken wel het lawaai. Het nou, is dat echt... overstemt alles. Ja, dat <laughs> komt er wel wat neer. Maar als ik ga voorlezen, moet in ieder geval wel de deur dicht. Want dan is het gewoon te veel lawaai voor. Ja, dat me. was al zo. Dat was zo. En ik heb nu nog niet voorgelezen. Dus ik weet niet of het nu erger is. Ja. We gaan even naar buiten lopen. Wat, wat doen ze, de leerlingen? Hard aan het werk. Zomaar, ja. alles. <laughs> zo alles. Met de directeur uh, Jan Boekhout. Want je hebt hier ook een, uh, een balkon. En dan kun je het misschien... Beter horen? Ja, er is een heel groot geluidsscherm. Ik hoor auto's, maar niet heel hard. Hoort u het verschil? Ik hoor wel verschil. Dat hoorde ik vanmorgen beter dan nu. Omdat vanmorgen uh, de spits was. En uh, de spits van vorige week uh, minder luid was dan die van nu. Op dit moment is het allemaal wat rustiger en is het verschil ook minder groot. We hoorden net GroenLinks in Rotterdam over Schie. Eigen onderzoek. Willen ze daar doen? Gaan ze daar doen? Uh, zijn er voor u nog mogelijkheden? Gaat u het meten? Gaat u op, op een of andere manier nog proberen bezwaar te maken? Of heeft het allemaal geen zin meer? Want de borden hangen er. De automobilisten die gaan er alweer aan wennen. Het is een uh, gepasseerd station. Nou, voor ons is dat nog niet zo. Uh, wij willen wel aanhaken bij de uh, Verenigde Milieudefensie... en meedoen met uh, het bezwaar dat zij uh, gaan aantekenen deze, tegen deze maatregel. Hoe kun je er bezwaar tegen maken als de onderzoeken uitwijzen dat de lucht sowieso schoner wordt? Want dat is het argument van het ministerie. Wat je ook doet, of je dan harder gaat rijden of niet. Het wordt in 2015, wordt het sowieso omdat de auto's zuiniger worden, schoner. Wordt het sowieso al veel beter met de luchtkwaliteit hier? Ja, maar 2015, in die korte periode worden de auto's niet zoveel schoner. Dan worden de normen voor de luchtkwaliteit worden aangepast. En we gaan dat hier in de ring West, gaan we dat absoluut niet halen. Dus de minister heeft tot 2015... 15e tijd, of alle, scho alle auto's schoner maken... Of... Uh, tegen die tijd de, de maatregel weer terug te draaien. U denkt dat ze het niet gaat halen tegen die tijd? Ja, dat denk ik, ja. En dat het weer moet worden teruggedraaid? Dat denk ik. En, maar er is nog iets anders. Um, we hebben uh, hier natuurlijk... Uh, een, we zitten uh, binnen de grens van 300 meter van de, van de snelweg. Nou, veel dichterbij nog. Hè. Je, je kunt, je kunt, ze, bijna, je kunt ja. ze bijna aanraken, de auto's. Ja, nou, zo erg is het nog niet. Maar um, de, de zone van 300 meter van de snelweg af... is uh, uh, ook door de Tweede Kamer is een gebied... waarbinnen we heel erg voorzichtig moeten zijn met, uh, uh, met, met, met leren met kinderen. Uh, wij mogen scholen niet uitbreiden, we mogen niet verbouwen zonder uh, een weloverwogen toevoeging. En um, het is echt de vraag of die minister de omstandigheden rondom die gevoelige gebieden wel mag veranderen. En Wij denken dat het maatschappelijk niet zo erg verantwoord is. Het is een feit, de borden hangen er ja. onder, het staat erop. Ja, maar die kunnen als dat, uh, dat is het minst eenvoudig, uh, het minst moeilijke om dat weer terug te dragen. Ze hebben ze in één nacht vervangen. Of? Dat was zo gebeurd. Ja. Ja. Um, zelf onderzoek gaan doen. Gaat u het zelf meten? Kunt u dat doen? Is dat voor u iets, uh, iets wat zin heeft? Nee, dat hoeft niet. Uh, er hangen hier in de buurt hangen er voldoende meetpunten. En uh, daarbij komt dat er uh, zes jaar geleden, toen, zeven jaar geleden, toen hier nog 100 kilometer werd gereden. Toen het 80 werd? Het en, voordat het 80 werd, uh, zijn hier metingen gedaan. En die hebben toen aangetoond dat dit, deze school weliswaar uh, onder de normen bleef. Maar uh, op andere gebieden in die 300 meter uh, zone waren de metingen van die naar dat we wel deden. Waren. Ja, ja, dat vraag ik me ook af, want we heeft hier dat enorme glazen geluidsscherm... plus nog een hele mooie indrukwekkende dichte bomenrij. Uh, dat zal wel wat bescherming geven tegen het fijnstof. Ja, dat doet het ook. En die metingen hebben aangetoond dat we op, uh, in de school en onderschool... daar ons niet zoveel zorgen over hoeven te maken... Um, Waarom dan, maakt u zich dan zo druk? Nou, omdat onze leerlingen die komen voor, voor een deel uh, natuurlijk wel uit, uh, uh, uh, uit een omgeving waarbij dat allemaal niet het geval is. En het zijn onze leerlingen en dus hebben wij ook wel een soort van verantwoordelijkheid daarvoor. Ja. Het is een te klein onderwerp om er een uh, verkiezingsonderwerp van te maken, denk ik. Hè? Ik hoorde PvdA had op het congres besloten dat het terug moet naar 120, die 130 afschaffen. Ja. Ik denk niet dat het hem gaat worden hè, voor 12 september. Nee, voor die tijd gaat dat niet, gaat dat niet gebeuren. Nee. Dankjewel. De zevende Montessori-school is dit. Paul, langs de ringweg A10 in Amsterdam-West. Een gouden estavettenploeg op de 4x100 meter... wil graag naar de Olympische Spelen in Londen. Maar vooralsnog mogen ze niet. De verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggemans. Ja, een opvallende file op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost, -Oost en het knooppunt Eewijk staat er inmiddels 15 kilometer file. Dit heeft niet alleen te maken met de werkzaamheden tussen knooppunt Valburg en Eewijk... maar ook met de werkzaamheden op de A326 bij Biegen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Simone, Simone, je ziet me nooit staan... Gekleed. Ik wil met haar een date, ze heet Simone Simone, Simone. Ja ik zou alles doen voor de gemeente zoen van mijn Simone Simone, Simone. Simone, Simone. Simone, Simone. Simone, Simone. De Kik met Simone Europese kampioenschappen atletiek zijn voor Nederland uitstekend verlopen. Twee keer goud, drie keer zilver. Het was de grootste oogst sinds 1950. Het hoogtepunt was het optreden van de mannen ploeg dat op de vier keer 100 meter met een nieuw Nederlands record... naar de titel snelde. Andy Houtkamp heeft het toernooi gevolgd. Is nog in Helsinki, Andy? Goedemorgen. Goedemorgen. Was dat het absolute hoogtepunt van de afgelopen vijf dagen? Ja, ja dat is zonder twijfel het mooiste moment geweest van tegen atletiek. Waar komt het succes vandaan? Zat dat erin? Nee, dit was echt... Uh, uh, kijk, dat ze goed kunnen lopen, dat is duidelijk. Want uh, je zag al op de 200 meter finale dat uh, uh, goud en zilver voor de sprinters. Maar er waren teg was tegenstand van Groot-Brittannië met uh, zo'n beetje de ploeg voor Londen. Nou, ja, Je begrijpt dat Groot-Brittannië en Londen uh, die willen daar echt vlammen. Uh, de Fransen waren erg sterk met uh, de grootste uh, blanke sprinter... om het zo maar te noemen, Christophe Lemaitre in de ploeg. Maar die stonden ook echt gek te kijken dat uh, Nederland de eerste werd. Want Dwayne Chambers, een van de sprinters van Groot-Brittannië... Die, die zei in de afloop ook uh, van, jeetje, wat is dit een uh, goede ploeg... en daar moeten we uh, rekening mee gaan houden. En dat hadden ze van tevoren niet uh, verwacht. Ja. Hey, maar het is nog niet helemaal zeker of de Europese kampioen... op de SFV is mag starten. Wat, wat is er aan de hand? Ja, dat is een, een, een echt typisch Nederlands verhaal. Uh, de uh, NOC-regels, uh, de limieten zijn als volgt dat je bij de beste twaalf van de wereld moet zijn om mee te mogen naar Londen. En Nederland staat zo rond de dertiende, veertiende plaats. Mm -hmm. Maar ja, wel de beste Europese ploeg, uh, Europees kampioen. Dus ja, uh, regels zijn om af en toe uh, uh, niet helemaal aan te houden. Hè? Jij denkt dat ze uiteindelijk toch wel gaan? Ja hoor, daar ben ik van overtuigd. Het zou werkelijk een schande zijn als deze ploeg niet naar de Olympische Spelen mag. Hmm. En op die Olympische Spelen kunnen we dan veel verwachten van de Nederlandse atletiek afvaardiging. Ja, je zou het bijna gaan zeggen, ja. maar ja, de Europa, de ja, nee, kijk, het is natuurlijk geweldig voor de Nederlandse atletiek dat, dat het zo goed gegaan is. Uh, nu hebben we dan vijf medailles. Maar als je op de Olympische Spelen met de sport van de Olympische Spelen en de moeder van alle sporten uh, lijkt is iets heel geks, noemen we twee medailles haalt. Ja, dan is dat uh, misschien nog wel een, een groter resultaat dan de vijf medailles die je nu, hoe mooi ze ook zijn, op het EK hebt gehaald. Ja, uh, maar dan gaan de, de zenuwen altijd meespelen hè, bij de Spelen. Zit dat bij iedereen uh, goed tussen de oren? Nou, nee, kijk, we praten over topsporters. Die de zenuwen, dat is uh, meer spanning. De, de, uh, uh, uh, het allerbelangrijkste is dat je kunt pieken. En nu heeft Nederland gepiekt. Ze eh, hebben op dit toernooi gepiekt. hebben mm. hun uh, topprestaties gehaald. Nu hebben ze een maand de tijd om weer uh, rust te gaan. Maar zeer zeker uh, naar het volgende piekmoment uh, toe te leven. En als dat lukt, ja, dan kunnen er echt wel mooie dingen gebeuren. Het zou mooi zijn, Eni. Dank je wel. Oké. Okay. In de Noordzee zijn tenminste tien vis- en plantensoorten ontdekt... die we nog niet eerder hebben gezien in Nederlands water. Het gaat onder meer om de ijs, de zee, en poliepen. Ik mis er nog één, volgens mij. Goed, duikers en uh, marinebiologen, zeebiologen, hebben de dieren opgediept bij oude wrak op de zeebodem. Van de van de Doggersbank. Ja, nou krijgen we dit. Ik ga hem ook niet noemen. Ligt in het noordelijkste deel van de Nederlandse Noordzee, die Doggersbank. Vlak na terugje in Schevening op het schip van de expeditie Doggersbank, plaatverslaggever Gary van Pringster met marinebioloog Wouter Lenkeek. Is het de moeite waard geweest? Ja, ontzettend. Het is echt heel erg de moeite waard geweest om helemaal daarin te varen. Wat is het bijzonderste dier voor uzelf? Wat u nou het mooiste vond om te zien? Nou, dat, dat is eigenlijk nog niet een van de nieuwe soorten. Uh, voor mij persoonlijk was, was het allermooiste was de ontmoeting met een enorme zeewolf. Uh, dat, is een, dat is een soort vis, hè? Ja, dat is een hele grote vis. Uh, die wordt ook wel veel gegeten, want hij is erg lekker. En die zijn eigenlijk behoorlijk zwaar overbevist. Uh, maar... Bij een wrak op de doggersbank, waar ze een goede schuilplaats hebben tegen, tegen visserijdruk... zijn we een, een hele grote tegengekomen. Ja, dat is zo'n mooi beest. Dat is echt helemaal fantastisch om te zien. En als je daar dan ligt en je hebt ook nog een camera in je handen, dan uh, daar word je helemaal gelukkig van. Niels Grieken, u ja. bent marinebioloog. We zitten nog op het schip. Ja. Kunt u mij iets laten zien van wat u gevonden heeft? Dat zou misschien wel kunnen. Dus we hebben dat beneden in de alcohol. Hier gaan de trap af. Dit was ons woongebied de afgelopen week. Lekker klein, hè? Nou ja, we zijn wel blij dat het zo klein is. Want als het erg wibbelt, dan kan je jezelf gewoon lekker een beetje schrap stellen met alle golven die hier om je heen. Hebt. Want het was, een, geloof ik, een ruw weer, hè? Ja, het was heel erg ruw weer. Nou, hier uh, aten we dan uh, aan tafel. En hier zitten ook de, alle spullen met de, met de laptops en het, uh, dat soort zaken. Dus hier zitten schelpenboeken en de mosdierboekjes. En, uh, dus voor beesten die we boven halen, daar zorgen we voor dat we die snel kunnen uh, determineren. Ja. Wat we onder andere gedaan hebben, is dat we voor naturales uh, uh, 100 soorten hebben uh, opgevist. Voor het museum, hè? het museum, ja. En dat waren dus soorten die al bekend zijn van Nederland. Maar onder andere een, toch een veertigtal soorten die uh, zelden of nooit uh, aan de Nederlandse kust uh, zijn waargenomen. Genomen. En dat is toch wel weer heel bijzonder. Ja. Het, ziet beetje, het ziet er een beetje gek uit. Ja, want het is gewoon eigenlijk een supermarkt -tas. Precies. Met, met, een paar, uh... met twee tonnetjes erin. En die tonnetjes die zitten vol met alcohol. Uh, want om de beesten goed te bewaren, moet je ze, ja, moeten ze helaas de alcohol in. En wat vond u het meest bijzondere hier? Kunt u me dat laten zien? Ik weet niet of ik het kan laten zien. We hebben onder andere een hele mooie uh, zeester gevonden. De ijszeester. En nu gaat ook het tonnetje gaat hier ja, het open? Ja, het tonnetje nu open doen. En die hebben we op één wrakje gevonden op de, op de Doggersbank. Uh, drie exemplaren. En nou, die zitten nu netjes in een tonnetje. En die gaan uh, richting Naturalis. Zijn die mooi? Ja, prachtig. prachtig, Hele mooie grote zeester is het. En uh, ja, zo, voor zover als wij weten. Heel erg bijzonder ook uh, voor, het, uh, voor het Nederlandse deel uh, van de, uh, de Noordzee. Maar je kan dus zeggen, het bijzondere is dat u... Ze heeft kunnen zien omdat hij zo diep en zo ver heeft kunnen duiken. Het zijn geen nieuwe soorten die vroeger niet in de Noordzee zaten. Nee, het zijn geen, op zich geen dieren die niet in de Noordzee zaten. Maar wel heel erg uh, zeldzaam zijn, met name ook voor het Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Marinebioloog of zeebioloog eh, Wouter Lenkeek hoorde u. Samen met Gary van Pinksteren uh, zat hij op een schip. En bekeken zijn nieuwe diersoorten die er zijn gevonden in de Noordzee. In Nederlandse water dus. Zeker tien vis- en plantensoorten ontdekt die we nog niet kenden. Very far away, in a There's the yellow Yellow Man hoort u van Randy Newman. Na de traditionele rustdag worden de grasbanen op Wimbledon vandaag weer gebruikt. De tennissers beginnen aan de vierde ronde. Marcella Mesker is in Londen. Marcella, zo'n tweede week op een Grand Slam... dan wordt het kaf van het koeren gescheiden, kan ik me zo voorstellen. voelen de spelers dat zelf ook. Ja, ik denk ook uh, vooral dat uh, de spelers en met name de toppers... een uh, gevoel van opluchting uh, over zich heen hebben gekregen. Want ja, in zo'n eerste week van een Grand Slam kun je het toernooi niet winnen... maar je kunt het wel degelijk uh, verliezen... Kijk naar uh, wat Rafael Nadal overkwam. Die verloor ja, van die onbekende Tjech Rozol, Die er uh, een ronde later gewoon weer uitvloog. En kijk wat uh, Thomas Berdych, een andere tien-speler overkwam. Die vloog eruit tegen Ernst Gulbis. En ook Gulbis vloog eruit die ronde daarna. Dus je kan op zo'n Grand Slam iemand tegenover je krijgen... Ja, die de dag van zijn leven heeft. En uh, ja, vooral in de eerste week kan dat gebeuren. Zijn die toppers nog niet in, in, in die topvorm. Maar de tweede week, ja, dan hoor je er echt bij... Dan dan gaat het grote werk beginnen, krijg je de grote namen tegenover elkaar en uh, ja dan gaat het echt om de prijzen. Wie moet er vandaag echt aan de bak? Ja, mooi programma, want uh, het is dan ook meteen op Wimbledon uh, het enige Grand Slam uh, toernooi van, van de vier, waarbij... Alle vierde rondes, mannen en vrouwen, uh, vandaag worden gespeeld. Dus niet verspreid over twee dagen. Uh, dan kan je zeggen, ja, wat jammer nou. Uh, maar ze spelen allemaal op uh, buitenbanen, ook. Centerkort, baan 1, baan 2, baan 3, baan 12, baan 18. Dus dat betekent dat het publiek grote namen ook op de buitenbanen kan zien. Nou, wie spelen er dan? Federer natuurlijk, eerste partij op het centercourt. Uh, hij gaat uh, toch wel weer een belangrijke wedstrijd spelen in zijn carrière. Hij kan zijn 63ste overwinning boeken op Wimbledon. Nou, daarmee zou die uh, Piet Sempers kunnen evenaren. De man uh, ja, die zeven titels ooit won. En uh, daar is Federer hier op Wimbledon uh, naar op jacht. En uh, Federer speelt tegen de Belg Malisse. Ook geen slechte grasspeler hoor. Halve finalist tien jaar geleden. Dus het kan best een leuke partij worden. Djokovic speelt tegen landgenoot Troitski... van wie al de laatste elf keer won. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook uh, de nummer twee van de wereld bij de vrouwen. Azarenka een beetje in de schaduw is gebleven... van de, de Sharapova's en de Williams'es. Zij speelt tegen een oud nummer één van de wereld... Anna Ivanovic. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe Azarenka het uh, dit jaar doet. Ik heb haar eigenlijk nog niet uh, uh, zien spelen. Um, vorig jaar halve finale. Toch ook een grote kanshebber hier. Uh, Serena Williams in actie tegen Swedova. Uh, de Kazachstaanse die uh, uh, Bertens uit het toernooi sloeg en uh, die in de vorige ronde een golden set speelde. Dat wil zeggen tegen de Italiaanse Erani verloor ze geen punt in één set. Dat wil zeggen 24 punten op rij, zes games lang. Nou, dat is ook weer een historisch feit. Dus kortom, uh, mooie wedstrijden vandaag met misschien wel het hoogtepunt de wedstrijd tussen Del Potro en Ferrer een partij uit de vierde ronde bij de mannen... Ja, tussen de nummer zeven en de nummer negen van de ranglijst. Dus misschien qua affiche... dat dat de meest gewaagde en spannende wedstrijd zou kunnen zijn. 4-2 in het voordeel van Ferrer... Is goed in vorm. Won de UNICEF open. Won de vorige ronde ook van Andy Ronick. Uh, uh, Ronick een drievoudig finalist. Um, dus dat is misschien wel de, de, de mooiste wedstrijd in het mannen toernooi qua spanning. Marcella Mesker volgt Wimbledon vandaag. U hoort haar uitgebreid tijdens de Radio 1 Sportshow. Radio 1. Het NOS-journaal. Ruim 5 miljoen Nederlanders zien Spanje winnen... en snelheid op drie snelwegen omhoog. Half tien geweest. Goedemorgen, ik ben door op Negens. Gisteravond hebben bijna 5,2 miljoen Nederlanders... thuis de EK-finale voetbal bekeken. 1 op de drie Nederlanders van zes jaar en ouder zag de wedstrijd. Alleen in Volendam konden 7.000 huishoudens niks zien. Daar was de stroom uitgevallen tot grote frustratie van voetballiefhebbers. Nou, het was uh, tien over half negen en uh, ineens was alles weg. Ik heb wel gehoord dat er 2-0 staat voor Spanje. Via mensen uit Monacodam. Maar uh, voor de rest uh, is het hier doodstil. Als voetballiefhebber is het toch wel uh, ja, jammer. Speciaal voor de mensen in Volendam. Spanje won gisteravond van Italië. Het werd 4-0. Uh, in Spanje werd tot diep in de nacht feest gevierd. Overal zingende fans de straat op en overal toeterende auto's. Naar de avond begon rustig, maar na het laatste fluitsignaal gingen de Spanjaarden helemaal uit hun dak. De Spanjaarden kunnen dat wel gebruiken met de economische problemen in het land, zegt Jessica van Spengen. Mensen gingen de straat op, uh, Puerto del Sol stroomde helemaal vol. Mensen sprongen in de fonteinen. Nee, toen was het echt wel een heel groot feest. En ze zijn er absoluut nog niet aan gewend geraakt, hoor. Uh, ze zijn hartstikke blij. Ze zeggen ook hiervan, wij vieren iedere keer weer... Een groot feest, um, want uh, ook al uh, is het misschien nu drie keer achter elkaar... het kan best wel zijn dat dit het was, hè, dat het hierna afgelopen is. Dus we genieten van elk moment. Op drie stukken snelweg in Nederland mag vanaf vandaag weer 100 km per uur worden gereden... in plaats van 80. Het gaat om de A13 bij Overschie, de A12 bij Voorburg en de A10 West bij Amsterdam. Automobilisten zijn daar blij mee, maar omwonenden die balen ervan.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 De winnaar van de verkiezingen wil meer aandacht voor andere problemen dan het drugsgeweld. In Montreal in Canada is een hoofd gevonden. Politie onderzoekt of dat hoofd afkomstig is van de Chinese student... die is vermoord door pornoacteur Luca McNodda. Die wordt van verdacht dat hij zijn Chinese vriend in stukken heeft gesneden... ook van zijn lichaam heeft gegeten. Volgens de politie moet nog blijken of het gevonden hoofd inderdaad van de Chinese student is... zegt deze Canadese verslaggever. Ze zeggen dat ze met de familie van Junlin in contact met de familie. Je zal het ervaren, hij is de Concordia University-student. Die was vermoord en vermoord in maart. Luca Magnata was gearresteerd en vermoord voor dat vermoord. En de politie zegt dat het nog te laat is om te bepalen, of hij heeft any link met wat ze hier vandaag vonden. Het hoofd lag in een park op een paar kilometer van het huis van Magnata. Delen van het lichaam van de student werden eerder verstuurd naar scholen en naar politieke partijen.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 AMB Verkeersinformatie. Het is op dit, mo op dit moment veranderd druk rond Nijmegen. Op de A50 staat in beide richtingen file. Dat heeft te maken met de werkzaamheden tussen knooppunt Valburg en Ewijk. Vanuit Eindhoven staat voor Ewijk 15 kilometer. Deze file heeft ook te maken met de werkzaamheden op de A326 bij Wiegen. Uh, vanuit de uh, Arnhem op die A50 staat voor Ewijk 3 kilometer. Dan de A59 Zonzeel richting Os. tussen Os en Paalgraven 3 kilometer. Dan nog een paar afsluitingen. De N33 Veendam richting Eemshaven. Tussen Veendam en Meden is de weg in beide richtingen dicht. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. En volgens Rijkswaterstaat is de weg er om 12 uur weer vrij. En de N261 Tilburg richting Waalwijk. Daar is de weg bij de aansluiting met de A59 dicht in verband met een ernstig ongeluk. Goedemorgen, nog tot tien uur luistert u naar het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse vlag wappert op steeds minder schepen van Marsklein. Deze grootste containerrederij ter wereld verhaalt op drie van zijn schepen... de Nederlandse vlag voor de Britse. Reden is dat het onder het Nederlandse vlag niet is toegestaan... om gewapende private beveiligers aan boord te hebben. We hebben contact met Tineke Nederlandbos... voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Mevrouw Nederlandbos, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Waarom is het nodig om dan om te vlaggen? Hoe, hoe ernstig is de situatie? De situatie is ernstig, want iedere vlag die verdwijnt, uh, dat betekent ook schade voor de Nederlandse economie. Wij hebben uitgelegd dat per uh, schip onder Nederlandse vlag er ongeveer drie kwart miljoen een bijdrage is aan ons nationaal inkomen. Dus als je schepen kwijtraakt, kost ons dat geld. En is Maersk, mevrouw Nederlands, de enige die aan het omvlaggen is? Nee, nee, wij hebben uh, nu zo'n twintig uh, schepen geïdentificeerd die een andere vlag hebben gekozen of die niet zijn ingevlagd. Want als jij een schip koopt ergens in de wereld, dan kun je als reden dat onder Nederlandse vlag brengen. En als je dat niet wilt, dan kies je een andere vlag. Dus dat kost ons uh, ja, behoorlijk veel vlaggen op de wereldzeeën. Hm. Maar u zegt het is meer. Want we hebben ook even gebeld met een econoom. Die zei: ja, dat is eigenlijk meer een administratief uh, probleem. U, u vindt dat duidelijk dat dat meer is? Dat het echt van economisch belang is? Nee, nee uh, het is zo dat als jij uh, in het Nederlandse register je schepen bijschrijft dan betekent het ook dat je ook een kantoororganisatie hebt. En dat, dat mensen werken. Want uh, Nederlandse zeevaanden werken eigenlijk alleen maar op uh, Nederlandse schepen. Omdat het te duur is uh, wanneer je onder een andere wachtvaart vaart om met Nederlanders te werken. Dat komt door fiscale regelingen die er zijn. Dus, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt... wat je dan zou kunnen vliezen per schip... dat gaat uh, naar onze berekening om zo'n kwart miljoen. En dat gaat dus allemaal heel snel nu. Ja, Waarom is het toch zo belangrijk om private beveiligers aan boord te hebben? Want de Tweede Kamer heeft onlangs bijvoorbeeld nog ingestemd... met de uitbreiding van de NAVO-missie tegen piraterij. Waarom zijn die private beveiligers zo belangrijk voor u? Dat heeft te maken met uh, flexibiliteit. De Nederlandse Defensie uh, doet zijn uiterste best... Uh, dat we ook als eerste willen erkennen. Maar het is zo dat als jij bijvoorbeeld uh, uh, in het piratengebied uh, uh, moet zijn... Dat, dat, dat moet soms op een dag termijn worden geregeld. En je vaart met een schip vol benzine. Je denkt vandaag nog dat je naar haven A gaat. En, en die benzine wordt tijdens de vaart eh, voortdurend verhandeld. En dan moet je plots klaps naar haven B. En dan eh, kom je in het piratengebied. En daar kun je niet varen zonder beveiliging. En Defensie kan niet leveren op hele korte termijn. Dat duurt toch gemiddeld zo'n uh, twee weken voordat zij zo'n uh, uh, aantal, uh, dat heet dan Vessel Protection Detachment kan leveren. Dus, dus mariniers aan boord. Uh, en dan, dan moet je wel terugvallen op ander type beveiligers uh, en die zijn privaat. Nou, dat mag in Nederland niet. Ja. En wij zijn het enige land in Europa waar dat niet mag. Hm. Dus dat maakt dan de verleiding natuurlijk wel heel groot om te denken. Dat geeft mij zoveel gezeur en zoveel risico's en ik moet mijn personeel beschermen op mijn schepen. Ik ga naar een andere vlag. Ja, maar de Nederlandse regering wil dat het geweldsmandaat bij, bij militairen blijft en dus niet bij uh, particulieren komt te liggen. Is dat zo raar? Nou, op zichzelf is dat, is dat natuurlijk een respectabel standpunt. Maar je kunt ook als Nederlandse regering uh, een, een mandaatregeling uitwerken waarbij je aanwijst keurige, gecertificeerde bedrijven die dan ook dat werk mogen doen. En dat gebeurt dus in al die andere Europese landen. Kijk, het kan ook niet zo zijn dat Nederland in zijn eentje de wijsheid in pacht heeft. Hè. Die tijd ligt toch wel ver achter ons. En dat maakt dus ook dat je ook moet kijken hoe doen andere landen dat. Eh, er worden ook, eh, IMO, dat is de Wereldorganisatie voor de Schepen, die, die maakt regels van waar al die bedrijven aan moeten voldoen. Ook de Europese Commissie is daarmee bezig. Dus, dus hier wordt vaak gedacht, dat het allemaal rembo's... en die schieten er maar een beetje op los. Daar hebben we het echt niet over. Het gaat om regelingen waar de overheid controle op houdt... maar wat wel flexibeler kan werken dan militairen. Goed. Mevrouw Netelenbos, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Het gaat goed met de sloten in Nederland, maar het kan nog wel wat schoner. De laatste tien jaar is er eigenlijk nauwelijks nog verbetering opgetreden. Blijkt uit een onderzoek naar de waterkwaliteit van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. Martina Vijver is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u dat uitleggen? Hoe kan het dat de waterkwaliteit op zich goed is, maar dat er de laatste tien jaar niets is veranderd? Zeker kan ik dat uitleggen. Wij hebben... Uh... Van de afgelopen 15 jaar hebben wij de gegevens verzameld aan metingen die door de waterbeheerders en Rijkswaterstaat uitgevoerd zijn in de nationale wateren. Die hebben we op een rij gezet en gekeken van nou, gaan we eigenlijk vooruit of gaan we achteruit met de waterkwaliteit? En wat dan blijkt is dat het behoorlijk vuil was in 1997, 98, die jaren. En vanuit 2000, vanaf dat jaar is er een kentering gekomen. Het is aanzienlijk schoner geworden, maar vanaf 2001 tot en met 2009, 2010... kunnen we eigenlijk niet meer een uh, verandering zien. Dus dan is het een status quo. En hoe komt dat dan? Waardoor, waardoor wordt de huidige vervuiling uh, voornamelijk veroorzaakt? Er zijn eigenlijk maar een, aantal stoffen, een beperkt aantal stoffen die dat veroorzaken. Uh, tussen de nou, tientallen stoffen, zal ik zeggen. En uh, Er zijn toch 760 stoffen op de markt. Dus ja. Landbouwgiffen heeft u het over? Landbouwgiffen, ja. Uh, dus het valt wel mee, zou je zeggen. Alleen het zijn ook vaak stoffen die uh, breed ingezet worden. Dus die door uh, vele, tel, uh, vele telers gebruikt kunnen worden. En daardoor krijg je toch uh, dat er grotere uh, problemen zijn. En uh, de kentering is gekomen doordat wij uh, op een gegeven moment hebben gezegd in 2000 van nou er moeten uh, emissiereducerende maatregelen uh, doorgevoerd worden. Dat wil zeggen dat je bepaalde stroken land langs watergangen niet meer mag betelen. Dat heet de teelvrije zone. Nou, dat houdt natuurlijk een hele hoop drift. Dus directe verwaaiing van landbouwgif richting sloot houdt dat tegen. Um, maar daarna zijn in, na 2000, na deze maatregel, is er eigenlijk niet meer zoveel gedaan. En vervolgens krijg je dus ook niet meer dat er aanzienlijk grote stappen in de waterkwaliteitsverbetering. Ja, precies. En, en waarin ziet u dan dat het wat het, het viezig aan het worden is? In welke delen van Nederland? Voornamelijk in het westen van het land zien we toch wel... dat daar uh, de grootste bestrijdingsmiddeldruk in het water is. Westen? Waar, ja. Aan welke streek moet ik specifiek denken? Uh, regio's zoals Delftland, Rijnland, Bommelenwaard. Echte een bolle dan, onder andere? Ja, onder andere, zeker. En daar, ja. daar vindt de intensieve teelt plaats, hè? Daar vindt zeker de intensieve teelt plaats. Um, bij de bollen hebben ze wel anderhalve meter afstand van de sloot vaak. Ja. Alleen daar zijn toch echt wat meer uh, andere maatregelen nodig. Bij alle andere tilten is het variabel. Je mag zelfs uh, telen tot 25 centimeter uit de slootkant. Ja, daar zouden wij toch veel generieke uh, oplossingen voor moeten verzinnen. Daar zouden en dan ze eigenlijk van... misschien wel moeten stoppen tijdelijk of niet? Met, uh, met het gebruiken van chemicaliën als je wat wil bereiken. In het westen van het land uh, denken wij inderdaad dat het uh, af en toe goed zou zijn om uh, bepaalde stoffen een restrictie voor te geven. Ja, goed. zeker. Martina Vijver, een van de onderzoekers bij het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden. Dank u wel. Okay, dank u wel. De vijf miljoenste reageerbuisbaby is geboren. In Istanbul zijn deskundigen bij elkaar om beschuit met muisjes te eten. Verkeersinformatie bij de ANBB. Ja, Mara nog steeds een opvallend lange file op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os Oost, Oost en het knopend Ewijk 15 kilometer. Niet alleen door de werkzaamheden tussen knopend Ewijk en Valburg, maar ook door de werkzaamheden op de A326 bij Wiegen. En de N261 Tilburg richting Waalwijk is bij de aansluiting met de A59 nog steeds dicht. En dit komt door een ernstig ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We zitten al met tutti i colori della mia vita, de Radio 1 Sport Zomerbus. En die wordt vandaag bemand door Prem Radaktion. Prem dat doet goed hè zo'n Italiaans plaatje. Uh, ja, en wat nog beter deed, dan mis je één metro, dan mis je één trein... en dan moet je rennen om op tijd te zijn op het Janskerkhof in het centrum van Utrecht. Uh, het is me gelukt, ja, ik ben er toch. Oh ja. Dat uh, is uh, en dan sta ik met Jeroen, uh, ja, met Jeroen Torenbeek. U bent directeur van de sommerschool van de Universiteit van Utrecht. Uh, een sommerschool, wat is dat voor een idiotie? Nou, dat is een uh, gelegenheid waarbij studenten uit allerlei landen, uit, uh, op dit moment 80 landen... Uh, hier naartoe komen om uh, een paar weken te komen studeren. Overigens niet alleen bij de universiteit, maar ook bij de Hogeschool van Utrecht. Oké, okay, maar nu uit allerlei landen uh, krijgen ze makkelijk visa? Ja, dat is over het algemeen niet zo'n probleem. Uh, wij sturen ze een uitnodigingsbrief op het moment dat ze zich aangemeld hebben... en voor de cursus betaald hebben, en dan gaan ze naar een ambassade. En dan uh, in de meeste landen, uh, Vanuit de meeste landen kan het op een toeristenvisum, maar uh, soms is het iets ingewikkelder. Ja, iets ingewikkelder. Ik heb van wat studenten gehoord uit China, uit Pakistan. Die vonden, wil dit land wel mijn geld hebben, want ik heb betaald. Maar die idiote vragen die ik kreeg, en ik word bekeken als halve misdadiger. Ja, dat, dat, het, het, het, er is enige strengheid, dat, dat, dat weet ik bij onze ambassades. Maar uh, ik merk toch dat er behoorlijk wat mensen uit... Uh, China en Pakistan hier toch wel zijn. Nee, maar ja. u, kent die, u bent directeur, kom op. U hebt die het gevallen ook gehad, toch? Dat die mensen zeggen, jezus, wat, wat een gedoe. Ja, u wilt misschien niet geloven, maar uh, het antwoord is eigenlijk nee. Oh, uh, kan. U, en ik heb andere ervaringen. Hoeveel betalen ze voor zo'n cursus? Nou, dat is, erg, uh, dat, dat is verschillend. Maar uh, nemen ze een cursus van, uh, van twee weken bijvoorbeeld... Uh, een gemiddelde cursus uh, kan dan zo'n 800, 900 euro zijn... inclusief de huisvesting. Dat is niet duur. En is het alleen maar business of doet u ook uh, wetenschap of uh, wiskunde en natuurkunde? Nee, het is ook business. Maar uh, je kunt eigenlijk zeggen de sommerschool is een universiteit in uh, miniatuur geworden. Alles wat we op de universiteit en de hogeschool doen, doen we uh, in principe ook in de zomer. En dan van bachelor niveau, master niveau, uh, PSD niveau, alle niveaus. Uh, en uh, in principe ook alle disciplines. En waarom doet u het? Wij doen het als, als universiteit, als hogeschool om, eh, om, om een aantal redenen. Um, een aantal vakgroepen, disciplines willen zichzelf uh, in de internationale etalage zetten. Sommigen zijn wat, uh, gaan wat verder en zeggen, nou we willen gewoon op deze manier uh, internationale studenten voor onze masterfase werven. Er zijn vakgroepen die zeggen, nou we hebben een, uh, een uitwisselingsprogramma lopen, daar willen we een extra boost aan geven, we, we, we, we, uh, we nodigen ook een aantal studenten in de sommerschool uit. En dan kunnen wij weer meer studenten naar uh, uh, een cursus in Yale of, of, of waar dan ook sturen. Tal van redenen om het te doen. Okay, en nu, kijk, ik geef zelf les bij de Universiteit van Tilburg... het Brabant Centrum of Entrepreneurship, doe ik aan. En ik vind het altijd ontzettend prettig, want uh, die studenten in, zijn leergierig. Ik heb het gevoel dat Nederlanders wat leus zijn en denken, het komt zomaar wel. Maar met name uit die landen als Brazilië, China, India, daar zie je dat ze leergieriger zijn... Is dat ook het geval bij die studenten die u kreeg? Nou ja, dat, dat lijkt zo. En, uh, maar dan moet je bedenken dat het maar een heel klein groepje is dat hierheen komt. Het zijn wel de, de gemotiveerde. Bovendien uh, zijn het mensen die twee of vier weken lang zich helemaal kunnen geven. Dag en nacht uh, bezig zijn uh, met, uh, met, met, met de studie en met, met, met elkaar. Met uh, de studie en plezier hebben tenslotte. Uh, en ik vrees dat als ze we dan weer terug gaan naar, naar Brazilië, dat ze helemaal uitgeknepen zijn. En dan uh, wens ik ze veel succes daar bij de, universiteit, uh, bij de eigen universiteit. We zijn nu in het centrum van Utrecht, prachtig, maar ook weer door die linkse terroristen uh, auto onvriendelijk gemaakt. Hè, hoge parkeergelden. U zit niet op het universiteitsterrein, wat uh, zeg maar, uh, aan de rand van Utrecht is. Maar u doet soms schoolen in het centrum. Waarom? Nou ja, het, het, het centrale bureautje staat in het centrum. En dat is omdat de studenten dan via Schiphol het centraal station zo naar ons toe kunnen komen. Gisteren hebben we er 900, de 900 eerste studenten ontvangen hier. Pardon? De eerste 900 van de 2500. Die ho, ho, pardon, hoeveel komen er niet zo, meneer? 2500. Ja, vorig jaar waren er 2000. En dus, ja, dit jaar was het 25% meer. Dus... Maar waar gaan al die mensen slapen te Utrecht te kort als studentenhuisvesting? Nee, de, de, de, die slapen in, uh, in, in uh, de, de short stay kamers waar de uitwisselingstudenten normaal zitten. En uh, ja, we, hebben, we hebben dat ieder jaar weer kunnen oplossen. Oké, okay. nou, ik wens u heel veel succes. Lara en Marcel, ik ga straks praten met docenten en wat studenten. Dus we gaan zo meteen uh, rond de half twaalf gebroken Chinees, Braziliaans, <laughs> Indiaans, Urdu en zo horen op <laughs> radio in de internationale ja. talen. Ciao, Bella! De creatieprem, um, veel succes. We gaan je volgen vanochtend. En de hele dag trouwens op Radio 1. Sport zomer in de sportzomerbus. Zes minuten voor tien. Louise Brown nog even was de eerste. en Inmiddels um, is de vijf miljoenste reageerbuisbaby geboren. Om IVF. Bart Fouser is hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is dus in 34 jaar 5 miljoen baby's. Is dat veel eigenlijk via IVF? Nou, het is veel, als je ziet, dat het vooral de laatste jaren heel erg uh, hard is gegaan. Dus het is een soort logaritmische stijging. Uh, dus nu van 5 naar 10 miljoen, uh, dat zal heel wat uh, middeltijd vergen. Hm. En meneer Fauzen, uh, gebeurt het eigenlijk in alle landen, overal ter wereld? Het gebeurt... Tegenwoordig, in nagenoeg alle landen in de hele wereld... ja, er zijn wel sommige landen, hè, vooral veel Afrikaanse landen... waar het nog maar heel erg mondjesmaat beschikbaar is. Dus het aantal behandelingen daar is heel erg gering. Maar verder is het over de hele wereld beschikbaar. Ja, zijn er geen religieuze of ethische bezwaren meer? Ja, maar het zijn eigenlijk vooral de financiële bezwaren. IVF is natuurlijk een relatief dure behandeling... En in landen waar uh, nou ja, de gemiddelde inkomens natuurlijk extreem uh, laag liggen... en er geen uh, uh, support is vanuit uh, de regering of uh, zorgverzekeraars... Uh, is dat natuurlijk voor mensen niet uh, bereikbaar. Ja. Uh, um, in 1978 is de eerste IVF-baby geboren. We noemen haar al even Louise Brown. Is er sinds die tijd veel veranderd aan de techniek bijvoorbeeld? Ja, dat is... ...ongelooflijk veel, veranderd. Uh, als je kijkt naar de eerste baby... ...daar is men wel hè, 10, 15 jaar, uh, heeft men daar naartoe geweest... ...is er men mee bezig geweest om dat te realiseren. Het heeft daar ja, daarna nog een aantal jaren geduurd... ...voordat elders in de wereld uh, baby's na de reageerbaarsbevluchting werden geboren. Maar nu, nu nou, zoals we net bespraken over de hele wereld... Uh, ...de behandelingen zijn zo verfijnd... ...zijn zoveel minder risicovol geworden... Uh, zijn zoveel effectiever geworden... dat het inmiddels wel een stukje binnen de reguliere geneeskunde opgenoemd mag worden. Nou, meneer Fouser, even voor de zekerheid vragen. Hoe is het met uh, Louise Brown en al die andere reageerbuisbabies van de eerste generatie? Zijn ze nog anders dan andere baby's? Uh, ja. Dat is een hele goede vraag. Nou laat ik met Louise Brown beginnen. Met haar is het heel erg goed. Uh, ze ze, ze schuwt de media, dus je hoort of leeft er niet zoveel over. Nee. Maar zij is in een plakende gezondheid. Ze zijn niet anders. Nee, nou het meest interessante nieuws is dat ze spontaan zelf kinderen gekregen heeft. Ah. Dus, dus uh, waar, waar men vaak aan denkt, zit je dan aan IVF uh, vast ook ja. voor komende generaties. Nou, Louise Brown laat zien dat dat niet zo is. Uh, voor grote getallen is het lichter wel wat uh, ingewikkelder natuurlijk. Ja. Uh, dan kijk je dus naar de conditie van die kinderen Meneer geboren worden. Ja, ik moet u onderbreken. Onze tijd is op. Hartelijk dank voor uw uitleg. Oké. Okay. Goedemorgen. De Oranje soap in de Radio 1 Sportzomer. Ja, Sint-Willembrocht heeft allemaal wel iets met... de mensen hebben wel allemaal niets met willen rennen, ja. Ik je mee. Luister elke dag, s ochtends, rond tien voor half elf. Kijk, hou van Willembrocht, dus Willembrocht is dus een verlengstuk van mijn leven, dus. Ik neem je mee, hey, hey, hey. De Oranjesoop. Ja, daar leeft nog steeds van vroeger tot nu. Is nog steeds wielrennen, wielrennen, wielrennen. Vanuit het wielerdorp van Nederland, Sint-Willebroort. Een rekelaf rekel fietsen. Wordt er moe van, hè? Luister elke dag, s ochtends rond tien voor half elf. Zit je nu in de auto? En hou je, je op dit moment aan de snelheid? Ja? Heel goed? Nee? Waarom dan niet? Omdat je zo goede tijden, slechte tijden wilt zien?